4 uur. Jobboot met het nos naar Harlingen zijn drie opvarenden van een zeilschip omgekomen toen de mast van de boot afbrak en op hem viel. Volgens de burgemeester van Harlingen gaat het om drie Duitse toeristen. Het schip lag aan de kade toen het ongeluk gebeurde. Waardoor de mast is afgebroken is niet duidelijk. De schipper en andere opvarenden zijn naar het politiebureau gebracht. De werkzaamheden aan de spoorbrug over de snelweg A1 bij Muiderberg duren langer dan verwacht. Volgens Rijkswaterstaat kost het sloopwerk van de oude Spoorbrug meer tijd. Daarom is de rijbaan richting Amsterdam morgenochtend nog niet open voor het verkeer. Weggebruikers moeten tijdens de ochtendspits morgen dus nog gebruik blijven maken van de omleidingen. Wanneer de A1 richting Amsterdam wel open gaat, wordt later vandaag bekendgemaakt. Automobilisten kunnen morgenochtend vanaf 5 uur wel over de A1 richting Amersfoort. De berging van een vliegtuigvrak in het IJsselmeer bij Lemmer wordt uitgesteld. Voor de berging van de Engelse bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog wordt een klein stukje IJsselmeer drooggelegd. Daarvoor zijn damwanden om het wrak neergezet. Maar de pompen die het water moeten weghalen zijn uitgevallen. Daardoor gaat de geplande berging morgen niet door. Er zijn waarschijnlijk nog bommen aan boord van het vliegtuig en daarom is de berging niet zonder gevaar. Turnster Sanne Wevers draagt vannacht de Nederlandse vlag... tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Dat heeft chef de Michon Maurits Hendricks bekendgemaakt. De 24-jarige Wevers veroverde in Rio een gouden medaille op de balk. Tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen... droeg springruiter Jeroen Dubbeldam de Nederlandse vlag.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 Het weer op veel plaatsen bewolkt en geregeld buien met lokaal kans op onweer. Vanuit het westen droog en ook af en toe zon. Temperatuur 19 tot 21 graden. Morgen bewolkt en minder buien. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Vanaf dinsdag volop zomer met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden een file van 3 kilometer door de wegwerkzaamheden. Op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht 4 kilometer. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Badhoevedorp en Knoopend 9 kilometer langzaam rijdend verkeer na een ongeluk, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. En rond de A1 is het ook erg druk op de N230 bijvoorbeeld van Maarsen naar Utrecht voor de aansluiting met de A27 2 kilometer. En ook een vertraging op de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 Kunnen we die finish over een ruim een half uur verwachten? De Nederlander is nog steeds... En de Nederlander luisteren naar de naam Abdi Najee. Ja, ja die. die. is ook nog steeds <laughs> okay. actief in de, in de marathon. Dus wij vervolgen dat voor u. Mochten er ontwikkelingen zijn, laten we dat ongetwijfeld horen. Hoe doet dit? Voor mij zit hij in de tweede of derde groep. Na, achter de, de, de leiders, uiteraard. Goed, uh, wat gaan wij de derde uur doen? Uiteraard om half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Dolly.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 Joder Koens en Diskul. Zie FM 24 uur per dag op radio, maar uiteraard ook op TV. Belevert ritme van Zandvoort ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45. 45. FM. En digitaal te ontvangen op kanaal 40. Ik denk dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar.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 We zien maar hoeveel dat je weet.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 Vooral. Terwijl ik nu alleen maar denk ah. Want zij is in mijn wereld Zeg me maar wat je wil dan, dan, dan, dan. Stare wordt stil, stil, stil van Stil van Stil van Zeg me maar wat je wil dan, dan, dan. Stare wordt bestil van Ik neem je mee Neem je mee op reis Neem je mee Daarom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 Franco Jean en uh, in België.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 40 en het gaat een mooie race worden, hoor, volgende week uh, in uh, Spa. Ze verwachten maar liefst 20.000 Nederlanders daar. Kijk, die uiteraard allemaal achter uh, Max staan en uh, Max uh, richting het podium gaan uh, juichen. Laten we hopen dat hij de Mercedes ook kan verslaan. Wordt het gewoon plek nummer 1, toch? Hier is Kygo en hier voor jou. We'll be passing by and they'll be inside. Just Chasing dogs, we'll be dancing in the dust Cause we're coming through Whenever you need me, I'm behind And I promise to take you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 Do Zo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 er wel best nog wel eens een keer een tikje kan uitdelen... maar lief en vriendelijk kan ze ook absoluut zijn... en het ligt ze heel hard te spinnen. Want Dolly Wil is iemand die haar in uh, haar waarde laat... en de band rustig met haar opbouwt. Iemand die een lekker zonnige tuin heeft en een rustig huis... en het gouden mandje verdient deze schat absoluut. Het dierenasiel waar Dolly momenteel verblijft... is geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur... en te bereiken via telefoonnummer 571-3888.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 Ja, zo dadelijk het gedicht van de dag. En het gedicht van deze dag is Waar Ben Jij? Blijf daarvoor lekker luisteren naar CFM. Maar eerst gaan we naar de Copacabana. Doen we met uh, Barry Menlo. Her name was...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 Wat een mooi gedicht van de dag weer, Albert Jan. Ja. He. Waar ben jij? Ah. Oh. Tot tranen ja, toe. Ja, bedoel. ja, ja. En ik moet meteen weer aan iemand denken. Ach, Dat heeft hij waarschijnlijk ook, ja. hè. Goed, maakt goed uit. Daar ontkomen we niet meer aan. Hier is Peter Bezen. En inderdaad, waar ben jij? Het waren er te veel...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 Je Doet wat je zegt, ik geniet zo van jou. Dan van tot tot één ben jij zo'n heerlijke vrouw. Geloof me, dit gaat never nooit voorbij. Ja, we moeten wel een beetje uitkijken, Albert ja, uh, Jan, want anders worden wij uh, de vaste invallers van uh, Roy en Fred. Ja? Yo, Peter Bezen. En waar ben jij? Wil je dit soort uh, lekkere muziek horen? Elke dinsdag uh, tussen 6 en 8. Bij CFN in de avond met uh, Roy van Buringen. En op de zaterdagavond van uh, 5 tot 7. Entertainment voor You met Fred. Jawel, hij zit altijd op zijn plekje. Ja.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 I follow de fan dus sorry we kunnen hem niet helemaal meer draaien de singer van uh, Charlie Rich weet je wel die man van The most beautiful girl dat dat was zijn uh, grote hit en deze, deze ook hè een mooie goed. ja terwijl wij genieten van ritmische gymnastiek met hulpstukken ja ja ja, ja. want die finales zijn nu aan de gang uh, ja naderen we de klok van vijf uur en zo is het het zit er weer op